Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij demonstraties in Rusland zijn al honderden mensen opgepakt. Tienduizenden mensen gaan daar de straat op om te protesteren tegen de arrestatie van oppositieleider Navalny. De tegenstander van Poetin werd vorige week opgepakt nadat hij weer was teruggekomen in Rusland. Daarvoor verbleef hij in Duitsland om te herstellen van een vergiftiging. De demonstranten steunen Navalny. beelden ...uit een stad in het oosten van het land... ...is te zien dat de politie demonstranten op een rij zet. Ze slaat en ze in een busje stopt. Ook op andere plekken als Moskou en Sint-Petersburg grijpt de politie hard in. In heel Europa wordt geprotesteerd voor de vrijlating van Navalny. Ook op het Museumplein in Amsterdam. Bij het RIVM zijn in een dagtijd ruim 5000 nieuwe coronagevallen gemeld. Bijna 300 minder dan gisteren. Ook liggen er iets minder mensen met corona in het ziekenhuis...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 De foto wordt inmiddels in tientallen, misschien wel honderden memes gebruikt. De maker van de foto heeft een klein beetje spijt van het plaatje. Als ik wist dat dit een meme zou worden, had ik de foto nooit gemaakt, zegt hij tegen een lokale krant. Bernie Sanders zelf vindt het trouwens allemaal wel prima dat ze gebreide winterwand het internet overgaan, zei hij tegen CNN. We know something about the cold and we're not so concerned about good fashion. We want to keep warm. Het weer nog op veel plekken is het bewolkt en er valt hier en daar een buitje. Soms ook natte sneeuw en het wordt vandaag maximaal 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je hebt wat vertraging als je over de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom rijdt. Tussen rijn Woude en de aansluiting met de A4. Drie kilometer met 20 minuten tijdsverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 In in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zaterdag. De Amerikaanse dame Sheila e, Die komt een beetje uit de soul en de jazzhoek. En ze heeft onder meer hits gemaakt samen met Patti LaBelle en Marvin Gaye. En uiteraard ook samengewerkt met Prince. En uit de jaren 80 volgens mij 1984... was een hele grote hit bij de, met name de Amsterdamse piratenzenders. Die hoorden inderdaad de single The Clamorous Life. Aan het begin van uur 3, alweer Zandvoort op zaterdag... Ik ben blij dat we morgen ook nog drie uur hebben, want uh, ik heb nog een hele lijst met platen die er nog doorheen moeten, Albert-Jan. Dus, ja, uh, <laughs> en een heleboel artikelen die er weekend doorheen moeten. Nou ja, zeg maar wat we allemaal nog uh, nou, voor de boeg hebben. Over een tweetal platen dan hebben we Pit Report. Er is nieuws uit de wereld van de Formule 1 en ook uh, meer uh, over Nederlandse coureurs actief in de autosport. Uh, dat over een tweetal uh, platen. Dan hebben we om half vijf het dier van de week. En uh, nou ja, we, we waren al uh, druk bezig. Maar nou, die zal het wel worden, die zal het wel worden. Want op een gegeven moment zaten er vijf honden in het asiel. Ik denk, dit gaat weer de goede kant op. Ze hadden op één dag hebben ze drie dieren van de week aangeboden. Ja. Op, uh, op de Facebookpagina. Die waren allemaal binnen een uur of twee uur we weg. Ja, behalve onze grote vriend Dre. Dre zit er nog, dus uh, we gaan uh, een extra aandacht weer schenken aan onze... Uh, drie weken geleden was het nog Dreetje, maar die hebben ze nu gewijzigd in Dre. Wellicht dat die, die associatie niet helemaal goed gaat, Dreetje of Dre. Die is een beetje groter geworden. Ja, is iets groter geworden en we zijn hopelijk wat volwassener. Goed, uh, Dre, half vijf. Daarnaast hebben we Zos Live. Dat is een uh, registratie van een live concert in de tijd dat uh, er nog uh, publiek bij uh, mocht aanwezig zijn... En vandaag is jouw beurt erop. Ja. Kan je een tipje van de sluier oplichten? Nee. Uh, nee, eigenlijk niet. <laughs> Oké, okay, ja. Nee, ja nou. nee. nee. oh, Mooi. Cool. Jawel, jawel, We hebben in, uh, in Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag... Ja. hebben we heel vaak muziek gedraaid van deze band. Oké, okay. ik ben erg benieuwd. Zoals live, iets over half vijf. En kwart voor vijf, ja, luisteraars... Het is het, het is het derde gedicht in een trilogie. We hebben uh, op een gegeven moment, rond de jaarwisseling... toen zeiden we tegen elkaar, van wat missen we nou erg? En wat hebben we het, het meest het afgelopen jaar? Nou, dat is je stamcafé. Dus daar hebben we een gedicht over gemaakt. En in tweede instantie onze favoriete barkeeper Martin... hebben we ook niet vergeten in een gedicht. Maar ook al die andere mensen uh, die uh, altijd, altijd in de kroeg sprak... van uh, nou, hoe zou het nou met die zijn, hoe zou het nou met die zijn... Daar gaan we uh, uh, op in tijdens het gedicht van de dag. Onder de passende titel: Ik mis je. Nou, een tranentrekker van het eerste uur. Inderdaad, natuurlijk. ik voel al een trein. Ja. <laughs> Goed. Genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. ZFM-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10a. En straks uh, even naar half vijf, de echte Sos live. Maar ja, dit is alvast een klein voorproefje. Very first was The truth. I mean how it really was. Your first time was a Half vijf, nee hoor, Robert. Het <laughs> zou wel mooi zijn, hè? want nou weet je welke uh, welk ik ja. in de SOS live ja. heb. Luisteraars, blijf luisteren. Ja, ja, of, uh, ja. ja, ja. ja, ja. Mochten uh, zeker niet ontbreken. We draaien nee. de groepen eigenlijk heel vaak. Klopt. En maar, in ieder geval in het uh, korte verleden draaien we. Ja, draaien we bijna altijd. Ja. Eigenlijk. En een, nou een live uitvoering ervan. Een live uitvoering. Iets over half vijf is het zover. Ja, en dit of was ook een live uitvoering van uh, Betty Wright en tonight is the Rights. The night, <laughs> the baby ride tonight is the night. We gaan nog één plaat draaien en dan de pit reports. En hier is Dido. En thank you. De single van Dido en Thank you. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. En zegt Lewis Hamilton dat ook. Thank you voor de afgelopen jaren. Ik heb weer een zak geld erbij in uh, zoek het maar uits met de Formule 1 of niet? Nou, hij schijnt wel uh, een standpunt te hebben ingenomen, maar daar heb je niks aan. Want dat kan hij ook voor de politiek in. Want uh, hij doet geen echte uitspraken, maar ze zijn nog in gesprek en het, uh, het, het loopt maar door. Maar, uh, Eddie Jordan heeft uh, die oude teambaas, van uh, Benson Hedges was het gewoon, die auto, die gele. Ja, mooie auto. Ja, mooie auto. Nou, die heeft wel een uitspraak gedaan. Ga maar weg. Dan zeg ik het netjes. Ga maar nou ja, dat is, dat is mijn idee ook. Ja, maar, uh, maar weg, uh, uh, meneer Hamilton. Dat is mij op die manier uh, wel inderdaad. Er staan genoeg mensen staan te trappelen uh, om in die auto uh, te mogen. Hij, hij, hij is druk bezig. Om, Russell. Om, om, om, om zijn kansen te overspelen. Ja. Hij vraagt 50 miljoen of zoiets. Ja, bijna. Ja, zoiets. Ja. Een paar minuutjes minder. Maar uh, ik las wel over het Formule 1-management dat ze graag willen dat uh, Hamilton doorgaat. hè? Ja, nee, oké, okay, maar dan moet hij wel eens, denk ik wel, uh, Daimler, dat is de eigen, die, die, die moeten ze betalen, die moeten hem betalen. En niet ja. zeggen van jongens, dit, is, dit, is, dit loopt alles puigaten uit, dit wordt te veel. Nou, wordt vervolgd. Oké, okay, nou goed, maar je hebt wel ander nieuws. Ja, over Sergio Perez uh, heeft zijn eerste dagen als werknemer van Red Bull Racing achter de rug. En dat is een prima bevalling. Checo laat weten dat hij nu al thuis te voelen bij het team en er alles aan te gaan doen om het avontuur te laten slagen. Ik hoop dat we in een nieuwe seizoen het Mexicaanse volkslied veel zullen horen. PRS besefte dat hij deze mogelijkheid na tien seizoenen in de Formule 1 met beide handen moet aanpakken. Ik ga altijd voor het maximum. En vorig jaar had ik eindelijk een auto om te laten zien wat ik kan. Maar dit is mijn grote kans. Ik moet nu de volgende stap zetten en ik denk dat ik er klaar voor ben. Het enige wat ik nog miste was de kans. Nu heb ik die... En het is aan mij om die te laten werken. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen heeft zoals gezegd vorig jaar gezien... hoe de Nederlander de race op race meer uit zijn bolide, bolide haalden dan er eigenlijk in zat. Perez is vastberaden om te laten zien dat hij deze kwaliteiten ook in huis heeft. Als we een auto hebben die het kampioenschap kan winnen, zorg ik ervoor dat we winnen. En als het niet zo is, dan hebben we een auto die goed genoeg is voor P3 zorg ik dat, we tweede, uh, dat wij als tweede finishen, uh, klinkt het ambitieus uit de mond van de Mexicaan. Nou, wordt vervolgd. Honda wil Max Verstappen voor komend seizoen een motor leveren... waarmee de Nederlander we Nederland wereldkampioen in de Formule 1 kan worden. Dat zegt de technisch directeur Toyohora Tanabe van het ja Japanse bedrijf. Honda gaat zijn laatste jaar in van de samenwerking met Red Bull, de renstal van Verstappen. Aan het eind van dit jaar komt er een einde aan onze samenwerking met Red Bull en Alfa Tauri. En trekken wij ons terug uit de Formule 1. Maar onze ambitie blijft overeind. We willen de wereldtitel veroveren, aldus Tanabe. We hebben een relatief korte pauze dit jaar, maar werken hard aan een motor die nog beter zal presteren. En de Red Bull hoopt snel aan te kunnen kondigen dat na dit jaar, dus na het laatste jaar van Honda, de motoren van Honda in eigen beheer neemt. Het team van Max Verstappen eist daarbij wel een ontwikkelingsstop van de Formule 1 krachtbronnen vanaf 2022. Een plan B is er niet. En tot slot Robin Freins, de Nederlandse autocoureur, keert dit jaar niet terug in het vernieuwde Duitse Tourwagenkampioenschap, de DTM. De Limburgse coureur, 29 jaar inmiddels, staat wel voor een andere uitdaging. Freins wordt namelijk uh, een van de coureurs voor het Belgische W-team, WRT, in het uh, lange afstandskampioenschap de WEC World Endurance Championship. We zijn teamgenoten uh, geworden. Uh, is nog, wie zijn teamgenoten worden, is nog niet bekend. Het team zal uitkopen komen in de lmp 2-klasse. En dat klinkt bekend. De Nederlander rijdt ook in de elektrische kampioenschap in de Formule E... waarvan eind februari het zevende seizoen begint. Een combinatie met DTM is dit jaar niet wenselijk... vanwege een clash wat de kalenders van beide klassen betreft. Het wekseizoen met onder meer ook Racing Team Nederland bij de LMP2... start op 17 maart in Sebring. In het weekende van 12 en 13 juni staat de, Formule, de 24 uur van Le Mans op de rol. Dus 17 maart de eerste race van het World Endurance Championship op, de, op Sebring. En 12 en 13 juni dus op de 24 uur van Le Mans. Weer een hele uitdaging, toch? Tot zover, yes, Oké, okay, dankjewel. De Pit Report was dat hem voor deze zaterdag. Morgen uiteraard weer meer, mocht er wat te melden zijn. <totstuk> Dan hoor je het uiteraard bij ZFM. Vorige week hadden we bij uh, ZFM SOS uh, Live hadden we iets met uh, Billy Preston, Albert-Jan. Ja, wat was het ook alweer? Ik ben hem even kwijt. Het was een uh, celebration uh, samen zijn van uh, een bekende artiesten, Ringo Starr... Uh, uh, Paul McCartney en een ook Billy Preston. En die hadden een, een hommage aan uh, de overledene George Harrison. Klopt. En die, die speelden dus toen My Sweet Lord. Dat was Verschrikkelijk geleden. mooi uh, optreden, mooi uitgekozen. En toen zei ik de hele tijd, toen jij zei Billy Preston... toen zei ik, zei Rita. Ja. En toen zei jij... Huh? <laughs> toen zei ik, ja, die hebben ook uh, samen gezongen. Nou, we gaan hem gewoon draaien. Dat nummer wat ik eigenlijk bedoelde... waar ik dan uh, Billy Preston uh, met name van uh, kende...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 Come someday, and it will be, yeah. everything you hoped that it would be. You love it more cause you have worked and waited. Then you it shows you'll never hold oh, well seen. You gotta keep on doing what you know is right. Vorige week in uh, SOS Live hadden we inderdaad uh, deze Billy Preston. Met een uh, Odaan uh, George uh, Harrison. Inderdaad, uh, mooie, mooie live-optreden trouwens. Wat je toen, uh... Mensen moeten ook eens even gaan kijken op uh, YouTube. Je hebt daar ook dit nummer van, uh, van hem. Uh, hoe heet dit nummer ook weer? Dit is Coming Time. Hij heeft ook uh, That's the Way God Planned It gedaan. tijdens het, uh, tijdens het concert uh, voor Bangladesh. Bij een eerste live-concert. Wat ik toen bewust heb meegemaakt. Dat is ook een prachtige uitvoering van. Goed. Helemaal mooi. Jij hebt een uh, schoothondje ja, ja, XXL. Ja. Ja, ja, maar luisteraars en kijkers, we begonnen deze uitzending... en toen uh, stond Dre nog in de aanbieding. Ja. Dus ik denk, nou, we gaan Dre doen. Maar uh, ik, ik denk, voor de actualiteit laat ik toch nog eens even kijken... want uh, er gebeurt nogal wat in de, dat uh, dierenthuis. Want Dre is inmiddels gereserveerd. Dat is weer uh, goed nieuws. En een ander die gereserveerd was die uh, is nu weer vrij, geloof ik. Een schoothondje XXL? Ja, schoot, met de nadruk op XXL. En uh, uh, stelt het stelt zichzelf even aan u voor. Ik ben gozerd, van ruim twee jaar oud. Kan ook niet anders, toch? Ik ben in een asiel beland, omdat mijn eigenaar zijn verantwoordelijkheid niet nam. Naar nou, mensen ben ik vriendelijk, maar wel soms een beetje verlegen. Ik lijkt dan misschien heel groot en stoer, maar dit ben ik niet. Als je me wat beter kent, dan ben ik gek op knuffelen en aandacht. Ook pak ik af en toe je hand zachtjes vast als je heel blij bent. Dit doet mij echt geen pijn hoor. Alleen kwijl gevaarlijk. Ik ben gek op eten en lekkere koekjes. Ik doe hier echt alles voor. Dit maakt het makkelijk om samen veel te leren. Liefde gaat gewoon door de maag. Ik kan buiten netjes aan de riem lopen. Wel trek ik soms als ik iets heel leuk vind. Mijn baas moet dus wel stevig in zijn schoenen staan. Ik ben gewend om met een melkkorf te wandelen. Ik hou namelijk niet van alle andere honden. Sommige grote... Teven vind ik dan ook nog wel eens leuk, maar dit is wel zeer uitzonderlijk. Of ik alleen kan blijven is niet bekend, maar hier in het asiel was ik alleen geweest in de hondenhuiskamer. En dat ging heel goed. Ik was braaf en stil aan het wachten tot iemand weer terugkwam. Als ik rustig de tijd krijg om te wennen, moet het volgens mijn verzorger straks geen probleem zijn. Ben jij of u de sterke, consequente eigenaar die ik zoek? Ik zal mijn uiterste best doen om je te overladen met knuffels en kusjes. En waar verblijft Gozert? Gozert verblijft in het Dierenthuis, Kennemerland, Keesomstraat 5 in de Zandvoort. telefoon is bereikbaar op uh, 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenhuiskennemerland.nl. Want ook Gozert verdient een thuis. En dat schoothondje moet je een beetje met een korreltje zout nemen. Ja, met XXL nemen. Ja, oké, okay, dat is zo. Gozert het uh, dier van de week, hij is er weer. Dus uh, ja, ga even een kijkje nemen voor Gozerd uh, op de website van het Dierenthuis. Kennemeland of neem contact op hè, met Kennemeldierenthuis. Aan de Keeselstraat nummer 5 hier in Zandvoort, Nieuw-Noord. Het Kennemeldierenthuis voor heel Kennemeland hier in Zandvoorts. Hij dier van de week bij CFM Sanfoort. Dat is deze week Gozerd, een van de weinige dieren, die Gozerd, die daar in het dierenthuis aanwezig is. En ja, ze vliegen als warme broodjes over de toonbank, zo heet dat, hè, geloof ik. Klopt. Ja, ja is, uh, dus ook uh, Goosserts verdient uh, een uh, leuk huis. Het is uh, niet alleen in, in Zandvoort zo, maar het is een landelijke tendens. Hè? Ik bedoel, uh, bijna alle dierenhuizen uh, zijn zwaar onderbezet. Ja, niet qua personeel, maar... Qua <laughs> dieren. Qua dieren, ja. Nou ja, ja. gelukkig maar. Aan en, uh, de ene kant is het goed. Maar uh, wees ook uh, inderdaad uh, voorzichtig voordat je een huisje of een hond in huis haalt. Ja. Dat je denkt van, nou dat is wel leuk en die kan ik bij de lockdown gebruiken... en bij de avondklok en zo, dat is niet de bedoeling. Nu we het toch over dieren hebben, hebben jullie toevallig nog iets gehoord van Herman de Vos? Nee, helemaal niks. Ge ge geen nieuws? Wij weten dus, dus we houden het op, geen nieuws het is goed nieuws. Ja. We weten dat hij verder moet herstellen bij de toevlucht in Amsterdam. Ja. En dat hij in ieder geval van de medicatie af is... Ja, en, dat, uh, dat werd tijd, uh, Herman. Ja, en uh, dat, uh, dat hij verder goed eet. Dus Ach, uh, nu ja. moet hij aansterken. En, uh, hij heeft natuurlijk wel heel veel wonden opgelopen. Hè? Hele, ja. hele diepe wonden die gelukkig uh, hersteld zijn door de dierenarts. Maar uh, ja, verder moet, uh, moet de vos het zelf doen. Ja. En dan wordt hij uiteindelijk weer teruggezet in de uh, Amsterdamse waterleiding Duinen. En daarover natuurlijk veel meer nieuws de volgende keer. Zo is het. Meer over Herman hoor je binnenkort bij CFM. Goed. Gaan we naar SOS Live? Ja, ja, ik heb er zin in, want uh, we gaan naar Broadway. Broadway? Ja, okay. dat ken je wel. He, van On Broadway en zo, van George yeah. uh, Benson. Klopt. En uh, in, uh, op Broadway zit ook een uh, geweldige theater uit 1929, het heet uh, The Beacon Theater. Ja. En uh, het, is een, ja, het is echt een, een nostalgisch uh, oude theater. En daar hebben we in 2018 hebben daar opgetreden. Padam, padam, padam, padam, padam. De Doobie Brothers. De Doobie Brothers. Okido. Die had in 1973 een hit, uh, met Long Train Running. Een plaat die we vaak draaien bij Stanford uh, op Zaterdag of Zandvoort op Zondag. En uh, ditmaal mogen we hem live draaien. De Beatles. 2018. The Beacon Theater. Met Long Train Running. Het eind gaan ze door, hè, Hopen, Deze Doobie Brothers. In 19, 2018, een plaat uit 1973. In 2018 uh, opnieuw uh, geperformed in de uh, the Beacon Theater in uh, New York City in, uh, on Broadway. Een nou, volle van, bak, sommer, volle bak. Ja, volle, volle, uh, hey. volle bak ook. Wat missen we dat, hè? De hele zaal, op het volgende mensen. Nee, goede keuze. Zo is het. Nou, dat was de SOS Live. Morgen weer. Mag ik nou morgen weer? Een nieuwe SOS Live. Ook dan weer even na half vijf. Goedemiddag. En hier is hij. Het gedicht van de dag. Nou, albert Jan is even door zijn stapels gedichten heen gegaan. En hij heeft er eentje gevonden. En het gaat inderdaad over uh, wat we allemaal hebben. Ik mis ze. Ik. Ik voel me alleen. Een stamkroeg vol vrienden naar geen mens meer om me heen. Niemand, niemand had het geloofd als je dit kon voorspellen. Maar de straten verstommen en de stilte verdroogt. Ik mis mijn leven met heel mijn hart. Die doodgewone vrijheid die ik altijd heb gehad. De kroegen en de pleinen, het oude normaal. Ik mis het. Ik mis het allemaal. De kroegen zijn leeg. Waar eerst honderd man stond, staat er nu geen één. Blijf zoveel mogelijk thuis. En daar, daar ging men vrijheid. Voor de een om te werken en de ander thuis. Hoe zou het zijn met Martijn? Met rappen is het altijd gezellig stappen. En Marco. Marco aan zijn gin blanco. En met Frank. Samen gezellig. Gezellig aan de drank. Ik mis mijn leven met heel mijn hart. Die doodgewone vrijheid. De kroegen en de pleinen. Het ouder normaal. Ik mis het. Ik mis het allemaal. En wij, wij komen hier doorheen, want we zijn samen. Maar nu even alleen. We leven elke dag een beetje meer. We weten dat het verandert. Op een dag, op een dag is alles anders. Maar wie, wie zal ons zeggen wanneer? Hoe zou het zijn met Willem? Met Willem en zijn hoed. Met Willem en zijn hoed een biertje drinken is gelijk een gangsterfilm. Onze Gerard, de rust zelve. Samen gezellig. Andere tijden opdelven. En Rob, die zet in een korte tijd de hele kroeg op zijn kop. Hoe zou het zijn met Max? Met Max en zijn biertjes zijn de biertjes duurder. De zogenaamde slurptaks. Ik mis mijn leven. Met heel mijn hart. Die doodgewone vrijheid. Ik heb het gehad. De kroegen en de pleinen. Het oude normaal. Ik mis het. Ik mis het allemaal. Hoe zou het zijn met de Groningers. Uit Groningen. Heerlijk bieren zonder remmingen. En tot slot. Tot slot onze Herman. Onze Herman kwam niet vaak. Maar als die kwam, dan was het raak. Wat een prachtig gedicht, uh, Albert Jan. Ik mis ze uh, inderdaad een uh, hart onder de riem in deze zware coronatijd waar we in zitten. En vanaf vanavond gaat hij daar ook nog in, hè? Die uh, avondklok, uh, we moeten het ermee doen. Vanaf 9 uur gaat hij van kracht. Ik vind het wel lekker hoor, Albert uh, uh, was, was dat de bedoeling dat je nee? deze ging draaien? Nee, nou ja, list nee, to the music. Oh, denk, wat gaan we daar allemaal doen? Ik oh, ja, ja. ja, ja. Ik zei toch, als ik met knopjes ja. aan de gang ga... Ja. Jij bent het ook. Dan dus, gaat uh, het mis. Dan gaat het helemaal Nee, je had niet. een andere plaat uh, klaarstaan, toch? Ja, nee, klopt. We, weet je wat? <laughs> nee, komt goed. Ja, Trouwis komt graag, goed. Als ik, als ik aan de knopjes kom, dan gaat het altijd uh, mis. Zegt mevrouw trouwens ook. Even kijken. Uh, ja. Daar gaan we verder niet Even op in, in uh, Albert-Jan. Uh, wat? Even zoeken. He, he, heb je het gehad? Nee, ja. nee, nou, nee we, nou, nou lukt het niet meer, hè? Nog? Nee, toch? nee, lukt, niet nee, nee lukt niet meer. Lukt niet meer? Oké, okay. nou ja. Ik mis inderdaad uh, het mooie gedicht van de dag. Dank daarvoor. En daarachteraan uh, hoorden we nog een klein stukje... Doobie Brothers en Listen to the Music. Wel mooi trouwens. Misschien uh, voor een andere keer. Morgen bijvoorbeeld hey, zitten we er toch weer... En dan, eh, ik mis mijn leven. en eh, Maak er maar wat van en zo. Dat kunnen we morgen ook allemaal doen. Want ook morgen zijn we er weer. Tussen 2 en 5 op de Zandvoorts Radio. Het geluid van Zandvoorts. Met die oh, zo'n mooie plaat uit de jaren 80 van Marillion. Do you remember? Laat mij dan ook niet aan knopjes. Kon. Nee, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, maakt helemaal niet uit. Jorrit, erachteraan he, de singer van Marillion en Kaylee. Hij is inmiddels binnen, Fred Hé, Goedemiddag, yeah. Fred. Hey. Goedemiddag. hey, goedemiddag. Dat is raar. Ja, hè? Dat je er niet in één keer bent. Normaal begin je om zes uur. Maar ik geloof dat je een andere, andere verplichting hebt, zo dadelijk ook. Ja, klopt. Ik, ja. En de avondklok gaat komen, dus uh, ja, we moeten ja. er even rekening mee houden. Dus... Uh, gewoon om uh, vijf uur op de radio. Ja, daar heb ik niks uh, aan, uh, aan de uh, vrijbrief voor de avond. Hè, als, ik, uh, als ik de andere kant op moet. Maar, maar, <laughs> dat, maar dat was ook de oude programmering toch? Hè? Je begon toch ja, al om ja, vijf ja, uur? Ja, om vijf uur inderdaad. En uh, ja, eigenlijk uh, mis ik dat wel. Ja, nou, dat... ja, ik zou nou, zeggen welkom ja, ja. terug. <laughs> Hij zit hier op zijn vertrouwde Wij stekkie. Wij zijn ja, Dus om vijf uur, wat, ga, wat gaan we doen... Nou, we gaan uh, in ieder geval ja, uh, vanwege de corona natuurlijk uh, hebben we alleen mensen om te bellen. Uh, Rick Termeer gaan we bellen. Uh, zijn single heet uh, Wat voelt dit goed? Ja, dat is ja, sterk. Een, een beetje positieve. Ja, ja positieve <laughs> klanken. Ja, toch? Stefan Mondio, nou, die kennen we ook wel, die is uh, toen hij in de studio geweest met dat uh, roze plukje in zijn haar. Daar staan <hijen> er staan foto's van op het internet. He. Klopt. En uh, zijn nieuwe single heet uh, ja, Vergeten hoe je heet. He. Ja, dat krijg je wel uh, over de kroeg gesproken ja, trouwens, ja, jij klopt. dan kom je weer uh, oude kinderen ja, ja. tegen die je een jaar niet gezien hebt, ja. ik ben even vergeten dat hoe we die weten. eten. Ja. Nou, maar ik hoorde net in het gedicht ook dat Rob uh, de, de café op stel te zetten, ja, ja. Dat, dat is nu ook niet meer natuurlijk. Hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee dat zit er in. niet in. In Amerika noemden ze dat vroeger de drooglegging. <laughs> <laughs> Echt. Gaan Robin, door. Robin van Beek gaan we bellen Zijn nieuwe single heet Zwerver dan ja, ja. Kan altijd nog gaan zwerven. Ja, ja, ja. ja, maar ja, dan moet je om negen uur ook binnen zijn natuurlijk. Niet... Dat, dat wordt heel lastig. Dat, dat, lastig worden. Worden, dat wordt weer lastig. Hoe gaan we dat oplossen? En je dan geen hebt, hoe ga ik dat dan? Dus dan kan je hem inderdaad als je aan de telefoon hebt, kan je ja, dat ja. even aan hem vragen van hoe gaan we zwerven ja, gaan we als gaan we dat, met de avondklok? Ik weet niet of een zwerver dan zo'n certificaat krijgt. Die... Ja, dus dan, dat moet je moet hij even een printertje leggen van iemand? Mag ik even een verklaring, uh, verklaring omtrent gedrag uitprinten? Uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik, ik denk dat, uh, dat die zich uh, gaan verstoppen ergens onder een brug, uh, ja. heb ik het vermoeden. Nou ja, goed. Maar met al negen uur uh, gaat de zaak op slot. Ja. Trouwens, inderdaad. Ja, dat is wel, uh, ja daar moeten we, moeten we het gewoon even mee doen, uh, zeg we maar ja, tegen tot, iedereen. in eerste instantie tot en met... Ja, ja zeg maar 10 februari. februari. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. Dus vanavond 9 uur. Ik zal het thuis zeggen. Ik maak er nou een geitje om, maar het is wel <laughs> ja. serieus ja. natuurlijk. 11 ja. februari, 5 uh, uur, werkoverleg in de kroeg. Da, dat, <laughs> da, dat, je weet dat ik 1 juni gezegd heb. Ja, hè? Ja, ja, ja, ja. Hou, hou al, maar al mee, de denk de in de gaten in datum. Al meerdere keren in dit programma. 1 juni. 1 ja. juni. Oh ja, ik heb het al vaker gezegd. Ja, ik heb het al vaker genoemd. Ja, 1 ja. juni. Wij houden het op 1 juni. Dus niet veel plezier. Een, niet 21ste? Nee. Een zomer? Nee, oh, nee okay. we, mogen, we mogen even proefdraaien. Oh, okay, is goed. <laughs> en dan uh, zijn we voor de zomer zijn we helemaal klaar. Okay. Nou, Fred, gaat, uh, gaat een mooie show worden. Dus Zometeen ja. vijf, zeven. Ja. Moeten we er weer er even in. aan winnen. Ja, ik moet er ook weer even aan winnen. En dan uh, zijn wij er morgen weer, Albert-Jan. Vanaf twee uur en tussen drie en vier uh, veel regionaal nieuws. En voor de rest de vaste items. Uh, en, uh... Wordt er nog gevoetbald? Uh, tuurlijk wordt er gevoetbald. Ik weet nog niet waar en hoe, maar dat zullen we morgen wel even zien. Oké, okay, uiteraard houden we dat uh, ook in de gaten. Andere sporten als ze langskomen. Je hoort het allemaal morgen. Zandvoort op zondag 2 tot 5. Maar uh, morgenochtend hebben we ook al wel CFM Jazz bijvoorbeeld. Van 10 tot 12. Prachtig programma. Het loopt al jaren bij CFM. En we uh, hebben een grote schade vaste luisteraars. Zo is het heel veel plezier, fijne zaterdagavond. En tot morgen. Zometeen Fred. dag. Doei. Doei. All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 Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance of the hour. So always look on the bright side of death. I <whistles> just before you draw your terminal breath, life's a piece of shit.